Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Er waren eens lang geleden een koning en een koningin die heersten over een ver land. De koningin was heel aardig en alle mensen van het Rijk waren dol op haar. Het enige verdriet in het leven van de koningin was dat ze een kind wenste, maar er geen had. Op een winterse dag zat de koningin bij een ebbenhout raam en was wollen kleding aan het breien. Plotseling zat er een prachtige sneeuwvogel op het raam. De koningin schrok, de vogel leidde de aandacht van de koningin af en ze prikte in haar vinger. Een druppel bloed viel in de sneeuw buiten haar raam. Terwijl ze naar het bloed keek dat in de sneeuw viel, veranderde het in een babyachtig gezicht. Ze was verrast en zei tegen God. O, oh, sneeuwgod! Ik wou dat ik een dochter had met een huid zo wit als sneeuw, lippen zo rood als bloed en haar zo zwart als ebbenhout. Kort daarna werd de koningin zwanger, maar tegelijkertijd werd ze ziek. Veel artsen probeerden haar te genezen, maar ze herstelde niet. O oh, liefje, maak je geen zorgen. Het komt wel goed met je. Verlies alsjeblieft niet de hoop. Vertrouw op God. Onze droom om een baby te krijgen staat op het punt om te worden vervuld. Ja, mijn liefste. Ik hoop op het beste. De sneeuwgrot had ons gezegend. Er kan niets fout gaan. Al snel bloeide de lente op. De bloemen bloeiden overal, terwijl men zich voorbereidde op de komst van de baby. Naarmate de dagen dichterbij kwamen, werd de koningin steeds zieker. Het was een heldere morgen. De zon scheen alsof alle wintersneeuw die dag moest smelten... De koningin beviel van een mooie baby met huid wit als sneeuw, lippen rood als bloed en haar zo zwart als ebbenhout. Mijn koningin, je hebt me het meest waardevolle geschenk ooit gegeven. Vertel me alsjeblieft wat je wil. Ik zal je elke wens vervullen. Dank je, schat. Maar ik denk niet dat ik tijd met mijn kleine baby kan doorbrengen. Oh, lieverd! Je bent zo wit als sneeuw. Ik noem je sneeuwwitje. Beloof me, majesteit, dat je altijd voor mijn dochter zal zorgen. En beloof me dat je weer gaat trouwen. En wees nooit bedroefd in het leven zonder mij. Ik zal altijd voor haar zorgen. <Gas> Vaarwel, mijn liefde. Vaarwel. Huil niet, mijn koning. Vaarwel, mijn liefste. Tot ziens. Oh, mijn liefste, laat me alsjeblieft niet alleen. De koning was enkele jaren erg verdrietig over de vroegtijdige dood van zijn koningin. Hij zorgde zelf voor sneeuwwitje, maar de koning was meestal ook erg druk met het heersen over het koninkrijk. Hij besefte dat zijn dochter een liefhebbende moeder nodig had om haar op te voeden, dus besloot hij opnieuw te trouwen. De nieuwe koningin was erg mooi, maar meer dan dat... ze was erg arrogant en een vredevrouw. vrouw. Ze had duistere magie gestudeerd en daarmee had ze de koningin haar macht. Ze bezat ook een magische spiegel die voorspellingen deed... en de waarheid vertelde van wat ze maar wilde weten. Mijn lieve spiegel, o oh spiegel aan de muur... wie is de mooiste van allemaal? O oh, mijn koningin... Jij bent de mooiste van allemaal. Oh, echt waar. Heel erg dank. Je bent een genie. Naarmate de tijd verstreek, werd Sneeuwwitje mooier dan ooit tevoren. Ze werd het mooiste meisje van alle koninkrijken. Haar stiefmoeder begon jaloers te worden op haar schoonheid. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het land? Jij, mijn koningin. Je bent prachtig en mooi, het is waar. Maar Sneeuwwitje is zelfs nog mooier dan jij. Aha! Hoe durf je zo te praten? Je praat onzin. Excuses. Ik ben alleen gemaakt om de waarheid te zeggen, mijn koningin. De koningin werd woedend en riep haar jager. Neem Sneeuwwitje mee naar het bos en dood haar. En neem haar hart mee als bewijs. Ja, majesteit. De koningin vroeg Sneeuwwitje om het bos in te gaan en magische bloemen mee terug te nemen. Zo zou ze nog mooier worden. De arme jager nam Sneeuwwitje mee het bos in, maar kon het niet opbrengen om het meisje te doden. Oh, mooie prinses. Je stiefmoeder heeft me opdracht gegeven je te doden. Maar ik kan geen mooie en vriendelijke ziel zoals jij doden. Ren zo ver mogelijk weg en keer nooit meer terug naar het kasteel. Oh, lieve man. Mijn moeder zal je straffen als je me niet doodt. Ik zal haar op de een of andere manier aanpakken. Maar nu moet je gaan. Sneeuwwitje rende zo hard als ze kon weg. De jager doodde een wild zwijn en presenteerde het hart aan de koningin. <lacht> nu ben ik de mooiste van allemaal. Sneeuwwitje was alleen in het grote donkere bos. En ze wist niet wat ze moest doen en waar ze naartoe moest gaan. De bomen leken tegen elkaar te fluisteren, waardoor Sneeuwwitje bang werd. Ze begon te rennen. Ze rende over scherpe stenen en door doornen... en net toen de avond bijna viel, verzamelden zich een paar vogeltjes om haar heen. Ze begonnen aan haar sjaal te trekken. Sneeuwwitje besefte dat ze haar iets wilde laten zien. Ze volgde de vogels. Plotseling zag ze een vreemd huisje. Ze ging gauw naar binnen om met de vogels te schuilen. In het huisje was alles klein, maar netjes... Er was een klein tafeltje met een net wit tafelkleed en zeven kleine bordjes met eten erop. Tegen de muur waren zeven kleine bedjes, allemaal op een rij en bedekt met dekbedden. Sneeuwwitje had zo'n honger dat ze van elk bord wat groente en wat brood at. En uit elk kopje dronk ze een beetje melk. Ze was uitgeput van het rondwalen in het bos. Dus ging ze op een van de kleine bedjes liggen en viel in diepe slaap. Toen het donker werd keerden de bewoners van het huis, de zeven dwergen, terug. Ze hebben goud gedolven in de bergen. De vogels probeerden Sneeuwwitje wakker te maken, maar die lag diep in slaap. Toen de dwergen thuiskwamen, zagen ze direct dat er iemand binnen was geweest. Wie heeft er in mijn stoel gezeten? Wie heeft er van mijn bord gegeten? Wie heeft er van mijn bord gegeten? Uh, wie heeft er van mijn groenten gegeten? Wie heeft er mijn vak gebruikt? Uh, wie heeft er uit mijn beker gedronken? Maar de zevende dwerg keek naar zijn bed en zag daar een prachtig meisje in slapen. Er slaapt iemand in mijn bed. De zeven dwergen kwamen allemaal naar het bed gerend. Oh, helmetje lief! Dit meisje is zo knap. Shh. Laat haar slapen. Wees stil. Ze vielen allemaal snel in slaap rond haar bed. De volgende ochtend werd Sneeuwwitje wakker en toen ze de zeven dwergen zag schrok ze. Ah! De dwergen werden wakker van het gegil. Wees niet bang, wees niet bang. Wij zijn de dwergen. Jij bent in ons huis. Um, uh... Hoe heet je? Mijn naam is Sneeuwwitje. Hoe heb je de weg naar ons huis gevonden? Sneeuwwitje vertelde ze het hele verhaal. De dwergen spraken een tijdje met elkaar en zeiden toen. Als jij voor ons op ons huis wil passen... En koken. Bedder opmaken. Wassen, naaien en breien. En alles schoon en geordend houden. Dan kun je bij ons blijven. En je zult alles hebben wat je wilt. Ja, met heel mijn hart. Sneeuwwitje was gelukkig bij de dwergen. Elke ochtend gingen de dwergen de berg in op zoek naar goud en s'avonds kwamen ze weer thuis. Sneeuwwitje had haar maaltijd klaar en hun huis netjes. Overdag was Sneeuwwitje alleen met de kleine vogels en dieren in het bos waarmee ze vaak speelden. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land? Jij, mijn koningin, bent heel knap, het is waar. Maar Sneeuwwitje voorbij de bergen, bij de zeven dwergen... is nog steeds duizend keer knapper dan jij. Nee! Sneeuwwitje is nog in leven. De jager heeft me voor de gek gehouden. Ik zal hem later een les leren. Maar eerst zal ik Sneeuwwitje doden. Maar hoe? Hoe? Zeg, maar hoe? Ze besefte dat ze in haar woede de spiegel had gebroken. De koningin dacht na en dacht nog een keer na... hoe ze van Sneeuwwitje af kon komen... Eindelijk bedacht ze een plan. Ze ging aan meest geheime kamer binnen. Niemand anders mocht daar naar binnen. Daar maakte ze een giftige appel. De appel was zo kundig gemaakt dat hij, hoewel hij giftig was, er van buiten mooi en fris uitzag. Toen vermomde ze zich met haar magie als een oude marskramer. Ze reisde naar het huis van de dwergen achter de bergen en klopte op de deur. Sneeuwwitje stak haar hoofd uit het raam. Wie ben je oude dame? En wat kan ik voor je doen? Open de deur, mooi meisje. Ik ben erg arm. Ik wil je wat appels geven voor wat brood. Voor mijn stervende man. Ik mag niemand binnenlaten. De zeven dwergen hebben me dat verboden. Dat is goed hoor. Ik geef je hier een van de verse en heerlijke appels in ruil voor een stukje broodschat. Toen je de mooie stralende appels zag, kon ze ze niet weerstaan. Ze ging naar de keuken en pakte een groot vers brood dat zat gemaakt voor de zeven dwergen. Ze gaf het aan de oude dame en nam de appels in ruil voor het brood. Ze nam een hap van de appel, maar ze had nauwelijks de hap in haar mond of ze viel dood neer. Ah! De slechte koningin veranderde in haar ware zelf. Wit als sneeuw, rood als bloed, zwart als ebbenhout. De zeven dwergen zullen je nooit wekken. Ze rende meteen terug naar het paleis en ging voor een stuk van de gebroken spiegel staan. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het land? De spiegel antwoordde eindelijk wat ze wenste. Jij, mijn koningin, jij bent de mooiste van het land. Toen de dwergen s'avonds thuis kwamen, zagen ze Sneeuwwitje op de grond liggen. Ze ademde helemaal niet. Ze was dood. Ze tilde haar op en keken haar verlangend aan. Ze praatten met haar, probeerden haar wakker te schudden en treurden over haar. Maar niets hielp. Het dierbare kind was dood en ze bleef dood. Ze legden haar op een bed van stro. Alle zeven zaten naast haar. Ze rouwden en huilden drie dagen lang. Ze wilden haar begraven. Maar ze zag er nog steeds zo fris uit als een levend persoon en ze had nog steeds haar mooie rode wangen. We kunnen haar niet begraven in de zwarte aarde. Ze zou schoon moeten blijven, zo vlekkeloos zoals ze nu is. Ze maakte een doorzichtige glazen kist, zodat ze van alle kanten gezien kon worden. Ze legde haar in en schreven met gouden letters op de kist. Hier ligt de prinses Sneeuwwitje. Toen legden ze de kist buiten. De dieren en de vogels kwamen ook kijken en rouwden om Sneeuwwitje... Tegelijkertijd ging een prins hetzelfde berggebied binnen om te jagen. Hij zag de groep dwergen en dieren rond de glazen kist. De prins vroeg zich af wat er in de kist lag en al die mooie dieren aantrok. De prins kwam dichterbij en las wat er met gouden letters op de kist was geschreven. Hij dacht dat zij hetzelfde meisje was als uit zijn dromen. Toen zag hij de dwergen in de buurt. Laat me de kist meenemen. Ik zal je alles geven wat je wil in ruil voor dit mooie meisje. Wij verkopen het niet, al gaf je alles goud in de hele wereld. Geef haar alsjeblieft aan mij. Ik kan niet leven zonder naar haar te kunnen kijken. Ik ga dood als je me haar niet mee laat nemen. Ben je gek? Wat ga jij doen met dit dode lichaam? Ik zal haar eren en een monument bouwen in de buurt van mijn paleis om haar ziel in vrede te laten rusten. De zeven dwergen hadden medelijden met hem en afvaden zijn ijs. De prins liet zijn dienaren de kist op hun schouders wegdragen. Maar toen struikelde een van de dienaren tijdens het dragen van de kist... en het stuk vergiftigde de appel dat ze had afgebeten schoot uit haar keel. De prins rende er meteen naartoe en ving de kist op. Hij legde sneeuwwitje onder een boom en keek haar aan. Ze zag er nog steeds net zo mooi uit als toen ze leefde. De prins kuste haar op haar voorhoofd. Zodra hij Sneeuwwitje kuste, opende ze haar ogen. Sneeuwwitje ging rechtop zitten en was weer levend. Hemeltje lief, waar ben ik? Je bent bij mij. Ik ben een prins. En de prins vertelde haar wat er was gebeurd. O oh, hemeltje, je hebt besloten om me te houden, ook al was ik dood. Maar waarom? Jij bent het meisje uit mijn dromen. Ik hou meer van jou dan van al het andere in de wereld. Ga met me mee naar mijn kasteel. Wil je met me trouwen en mijn koningin worden? Ja, mijn charmante prins. Maar ik wil eerst mijn vader zien. Ik wil graag dat hij ons huwelijk zegent. Maar ik heb gehoord dat je vader ergens verdwaald is. En al heel lang niet terug is geweest in het koninkrijk. Dit moet een streek zijn van mijn boze stiefmoeder. Doe alsjeblieft iets zodat we hem kunnen vinden. Oké. Okay. Laten we naar het paleis gaan en hem zoeken. Dus besloot de prins op Sneeuwwitjes verloren vader te gaan zoeken. Hij veroverde haar koninkrijk van de slechte koningin. In het kasteel ontdekten ze de geheime kamer van de koningin... en vonden Sneeuwwitjes vader in de geheime gevangenis en bevrijdden hem. Toen de koningin zag dat de koning bevrijd was uit de gevangenis... renden ze in angst het koninkrijk uit. Niemand heeft haar daarna ooit nog gezien. De koning kondigde het huwelijk van zijn dochter aan in het paleishof. Toen Sneeuwwitje trouwde was er een groot en prachtig feest. Iedereen leefde nog lang en gelukkig.